Dit is Juris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Amsterdamse beurs, de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige verliezen. Aanleiding is het nieuws dat Griekenland zijn begrotingsdoelen niet haalt. Het is daardoor onzeker of het land het volgende deel van de noodhulp zal ontvangen. De handel werd vanmorgen in gang gezet door Prinses Maxima... ...die met een slag groen de nieuwe handelsloer van de beurs opende. Postzegels worden volgend jaar duur... Op 1 januari gaat het tarief voor een brief in Nederland met 4 cent omhoog tot 50 cent. Dat heeft PostNL bekendgemaakt. Om een brief naar een ander Europees land te sturen zal 85 cent moeten worden betaald. Dat is 6 cent meer dan nu. Het tarief voor pakjes blijft gelijk, net als dat voor brieven die bestemd zijn voor buiten Europa. Volgens PostNL is een gemiddeld huishouden jaarlijks 30 euro kwijt aan postzegels. Energiebedrijven worden verplicht om een bepaald percentage aan groene stroom te gaan leveren. Dat is een van de tientallen Green Deals die vanmiddag worden gepresenteerd door minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Green Deals zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen op het gebied van duurzaamheid.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 Morgen neemt de bewolking en de kans op buien toe. Dit was het. En... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog op de A9 richting Amstelveen. Nog drie kilometer tussen de knooppunten rotterdam Rotterpolderplein en Raasdorp. Van de Velse tunnel op de A22 is één tunnelbuis afgesloten. Een te hoge vrachtwagen zit klem in de tunnel. In beide richtingen staan files van twee kilometer. Op de A28 naar Utrecht staat bij Knoop het Hoevenlaken nog een file van 3 kilometer. En op de N208 Sassenheim richting was bestaat door het ongeluk in de Velse tunnel Voor de aansluiting A22 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Snel over naar Jap Resjaff. Ja, we zonkort een anderhalf twee geleden op gelijk de hoogte gekomen met op de douche. Het was een vrije van van Nightjump Berg. Een metertje of naar de zeker 25 van het doel. Niemand raakte lang. Rondom de keeper door. Ja, en dat telt, hij toch, zou ik zo zeggen. 1-1 dus. En uh, nu ligt het spel even stil voor de zuurbehandeling van een van de heren van Oppedoes. Het een beetje onbesuisde actie daar, maar ik weet niet of ze daarvoor gefloten is. Dus ik denk het niet door de scheidsleggersbal. En uh, ja, het spel ligt dus nu even stil. Zelfs goed dat we echt met een, ik zou ben langzaam met de aan het aanvallen, was we steeds alles mislukt eigenlijk. Uh, tot, uh, tot een beetje of 30-40 van het doel ging het allemaal wel. Uh, dan, dan lagen 11 uh, van die hele lange jongens van Oppendoest daar uh, in de weg om het doelpuntje mee te pakken. Nou, dat is dus gebeurd. Het was niet eens een hardschot van Berg, maar iedereen heeft kees, een keesje, een beetje erop. En dan die keeper. En daar staat er nu gewoon 1-1. En hebben uh, we ineens een uh, heel andere wedstrijd. Zandvoort is uh, aan aanvallen geweest. De hele tweede helft eigenlijk. Uh, een enkele keer kwam Oppendoest er nog wel uit. Maar niet al te vaak. Zandvoort dicteerde het spel. Maar. En nu dan eindelijk wel. Nou, de blessurebehandeling is uh, gebeurd. Uh, Op speelt weer met z'n elfen. Alle drinkbekens gaan weer naar de kant. Want uh, ja, iedereen heeft natuurlijk dorst. Uh, de scheidsrechter heeft geen echte uh, uh, drinkpauze ingelast. Hij staat nog steeds met de, de bal in, uh, in zijn handen. Uh, en ik denk dat Sam gewoon de bal terug gaat krijgen. Het laat de bal stuiten en een van de heren van de schietiebal naar Zandvoort toe. Uh, sportief gebaar altijd natuurlijk. Inderdaad doet hij ook. altijd van de spelers en Boydapet heeft nu de bal rond hem naar Sean uh, Keur. Keur die nu op de linker uh, vleugel staat te verdedigen. En, uh, Rechts en Ronald Thales in het midden. Uh, dat betekent dat dus een aanvallend, uh, speltype gesprek gaat worden door de heren van uh, Pieterkeur pitekeur. Uh, Santander nog steeds bal balbezit nu, uh, Remco Loos. Die is ingekomen voor uh, Boff Lemmons. Naar Thales, Kalis in het centrum van het veld. Naar Keur, aan de linkerkant dus. Keur, naar... even Doe die is nou niks half gaan spelen. Ja, oké. Okay. En nu met Christel, en die komt nu terug naar Keur. Keur, hoog in de doelmond. Steven, er loopt iemand vrij. Dat is Patrick Kan je er iets wijd aan jullie zijn? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ja! Ja! schitterende paard van Keur. Ging ga een prachtige doelpunt op. Oh. En hij zag dat uh, Patrick van der Oort vrij kampen lopen, gaf de bal op uh, de kerstviertelblad, van der Oort kik de bal over de verdediger heen en Molken die bal prachtig mooi in het doel lopen, Hij schitterende bal. Er staat ineens nu maar zomaar voor. En we hebben nog te veel, even kijken, na een minuut of het zal het zijn, tien denk ik zoiets in die feest. Dan deze heel ander paardje natuurlijk. Het is verdiend gezien de tweede helft, maar ze hebben dus niet echt constant gespeeld. Nu een prachtige mooie aanval. Die gewoon beloond met een schitterdoel. De met 2-1 en dat is natuurlijk wel hele andere koep. En Pieter Keur, die probeert ze nu te maken, jongens, klopt, op die bal, probeer die bal af te pakken. Probeer die bal te krijgen, dan kunnen we weer naar voren toe, want nu is het de Opendoes, die aan het En is. En dat wil ik zeggen, en dat wordt helemaal fijn man gevonden. Komt die bal voor, het zijn nogal lange spelers hoor, en die wordt weggepakt op de voor. Daar weer, Sanko nu weer, Billy Pisset, transporteert die bal naar voren toe. Komt bij Pieter van Noord, wil verwijderen. Hij gaat de 16 meter niet helemaal alleen van die keeper voor. op schot te gooien, op de voeten van Peter van de Oort, Dat hij de nette weet, doet hij nu niet, hij schiet die bal een meter of drie naast de paal, en de ja, er is gewoon nu een, een geest hetzelfde nou, geval, nu weer, Sanford, Mol naar Jan Zonneveld. Zonneveld die heel weinig in de storm betrokken is, en die uh, nu uh, die, ook die bal kwijt is, hij heeft niet echt zijn ritme komen, diepe bal, van de, open naar de, naar de naar de buitenkant, links buiten voor hem. Het gaat er echt geen 16 meter. Komt er iemand inschuiven. Jawel, de spits komt inschrijven. Er komt komt die partij. Oh, die wordt gelukkig verstand er breed gelegd en die gaat daar huis hoog door de uh, uh, rechter uh, Vleugel aanvallen. Over het doel heen van de En zo is dit gevaar ook in de King gesmoord. Kom nu. Uh, ik ga naar de studio. Dan kunnen we het laatste gedeelte van deze wedstrijd meenemen. Ik schat hem nu toch 7, 8, 9 misschien. En dan zijn we weer bij je terug. Oké, dankjewel Joop Fres. En straks meer voetbal bij CFM. En nog veel meer in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Van hier krijg je gewoon zin in Zon, Zee, Strand en CFM natuurlijk. Heerlijk joh, de Dreadlock Holiday. Voordat we weer naar voetbal gaan, nog even een kort bericht met Albertje. Ja, want op 4 oktober start het nieuwe seizoen van Cinema Nostalgie. Gelukkig uh, blijft uh, de filmclub Simon van Column bestaan en uh, zo ook Cinema Nostalgie. En 4 oktober is daar weer het startschot. Want dan begint het nieuwe seizoen van Cinema Nostalgie. Om 1 uur gaan de deuren weer open met deze tweevoudige Oscar winnaar Breakfast at Tiffany's uit 1961. 61 met in de hoofdrollen Audrey Hepburn, George Peppert en Mickey Rooney. Ontvangst met koffie en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. In de pauze wordt er in de zaal koffie en thee geserveerd. Kosten 7 euro inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus kunt u zich opgeven bij pluspunt. Losse kaarten zonder belbus zijn vanaf heden, zowel van de afgelopen week natuurlijk al, te koop bij de kassa Circus Zandvoort. Co en Joker Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of een naar de stoel. Hartstikke goed, Cinema nostalgie blijft behouden voor Zandvoort met aanstaande dinsdag om half twee breakfast at Tiffany. Een kort stukje Gloria Estefan en dan weer snel naar Johannes. Ervan, maar we gaan snel weer over naar het voetbalveld. Slot van de wedstrijd van vandaag met Joop van Is. Ja, de dying seconds zijn dus van de business, zoals het zo mooi heet. En nu stoppen dus dat ze proberen natuurlijk met allemaal om die wel nog een keertje achter buitenver te krijgen. Samt het heeft een mogelijkheid gehad. Maar nou, Dat we de vorige uh, verslag Het uh, is ongelooflijk, maar net geen steeds mis. En nu gaat het, uh, oh ja, die, die gaat gewoon al en die schijft het tuin te koeling. Oh, dat is echt niet normaal. Dat is een hele rare wissel. Maar wat zijn jullie hier eigenlijk tegen die mensen om mij van wat een verschrikkelijke rot zijn. Dit is gewoon vreselijk leuk geworden. meer ook omdat ze een hele grote kansen kreeg. En die gewoon. Nou, gaat hij erin! Nee, je hebt Die gelukkig in de hoek ligt. Want die lange spits van uh, op het doos is levensgevaarlijk. Achterover kan je nooit weten waar die komt. die doen een heel ver uit van de fitt. Kan berg erbij komen. echt komen. Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn die bij komen, erg jammer. Natuurlijk erg jammer. En de keeper van het op- dus kan aan hem wegwerken. Via een eigen speler van een gat hier over de zijlijn, en dat is de van de middelen. Dat uh, uh, echt met name de laatste uh, de helft, de tweede helft, uh, echt met de man opgespeeld gespeeld heeft. En toen steeds sterker werd, sterker en sterker werd. En nu dan op die 2G-voorsprong staat. Schutter doelpunt van Nijtje Berg En een prachtige goal van Maurice Mol is nu weer een bal Die kun je mans. Mans die haalt die bal uit de leeg. Speelt de terug Jonkeur. Keur die nu centraal staat te verdedigen. Probeert daar uh, het Nijtje Berg te bereiken. Dat lukt dat, op, op zijn best als het ze mooi heeft. Berg probeert daar een man uit de kappen. Een goede goede Oh, en dan de stappen! Ah, het, het gewoon niet. Erg jammer, want kan helemaal vrij. Er kwam echt helemaal vrij, maar hij giep de verkeerde kant op. En dat is dan erg jammer. Want, uh, dat is een schitterende paas van Nijssenberg. Nu is het dit moment echt de in aan de bal. Wordt er vooruit vooruitgespeeld. Ze dus doen nog steeds eigen helft op dit moment en probeert het nu van onder onder druk te zetten. Samgeet dat uh, echt uh, werkt ontzettend. En met name moet ik echt een keertje een compliment geven. Het is, is ongelooflijk. een en een snelheid en een lucht die man heeft. Werken, werken. Alleen maar werken. In die dingen van het al. Daar is het heel Die raakt die bal kwijt. Nu is uh, Oppendoes weer aan de bal. En in de middencirkel wordt uh, nu uh, druk gezet op het Sampense doel. De bal gaat, uh, diep, uh, wordt diep uh, goed gespeeld door de aanvoerder van uh, doos gaat de bal naar de zijkant. Nu komt hij naar voren en staat het echt weer als een, een rots in de brandweer. Sampen, zonder Op een hele rare manier hier drie punten. Ik denk dat uh, doos Gevoel, zijn helemaal even volop, echt op de grond. Morrisman ook helemaal stuk. Ja, je hebt moeten geven in deze wedstrijd met deze warmte. De Stamford is er gelukkig uit gekomen met een 2-1 overwinning. Kijk, dat is goed nieuws, Joop. Ja, de wedstrijd is er ook heel blij mee. De hebben we het helemaal anders ingeschat. Maar Oppeduser heeft zich ook handig te zien dan in de laatste vier wedstrijden. En er was uh, een groot gedeelte van deze wedstrijd beter dan Sandvoort. Maar in de laatste ja, 20 minuten van die tweede helft heeft Sandvoort keihard toegeslagen en wint hier met uh, 2-1. Dankjewel en graag tot volgende week. Tot de volgende keer.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 Lach lachend in de storm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het poort vloed, je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind, speelt in het zand hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen Circuit, strand of de kroeg I'm the one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 C'est déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat, la place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie.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 Wilbert Boko op de Sampoetse Radio. Beko. Beko? Ja, zie je echt Beko, hè? Beko, ja, ja, jij komt altijd in Frankrijk, hè? Dus dan weet je dat weer, hè? Ja. Jorde Nathalie. Ja. Het is een... en je tijd voor. Als dit hoort, dan gaan wij we weer naar het moderne Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk. Onder het motto: gaat het weer een beetje, meneer de Visser. Goedemiddag, meneer Frank. En meneer Albert Jarre, bijzonder. Goedemiddag. Welkom in de uitzending live vanuit Saint-Tropez. Jij hebt afgelopen week voor ons de voile de Saint-Tropez uh, gevolgd. Kan je de luisteraars nog even kort uitleggen wat dat uh, precies allemaal inhield? Uh, ja, ik zal dat zeker graag Voor Eerst even het feit dat het bij jullie zo mooi weer is. Het houdt meestal in dat het hier slecht weer is, maar uh, dit jaar is het heel anders. Het is fantastisch weer, alleen de wind heeft het een beetje laten afweten. Ja, hier. Uh, dat is jammer. Een stukje historie over de waalde Centro P. Ik heb het al vorige keer gezegd. Een Amerikaan en een Fransman hebben ooit in de jaren 80 een weddenschap afgesloten die het snelste van Centro P naar Club Sankant Senk, Club 55, kon zeilen en retour. En daar is eigenlijk de nieuwe lark ontstaan. Er uh, is in begin jaren 90 een zware ongeluk gebeurd met een dode en uh, enkele zwaar gewonden. En toen hebben ze dat een paar jaar stopgezet. En, maar het kruipt waar het niet kan gaan. En uh, zo is ontstaan Le Voile de centro Een nou, fantastisch evenement met prachtige zeilboten. Een unieke sfeer. Als je de haven binnenkomt uh, zijn alle nieuwe boten liggen gaas. En uh, het lijkt alsof je een eeuw geleden de haven binnenstapt. Uh, dus allemaal oude poten, tracht, het is een uniek evenement. Ben je er nog, Albert-Jan? Ja, ik ben er nog. Uh, maar de, je, dat lijkt me een heel schilderachtig uh, palet, om ja. het zo maar eens te zeggen. Ja, dit is echt, dit is echt uh, uniek. Uh, het, het leuke wat men uh, ingepast heeft is uh, de Wally. De klasse van de supersnelle moderne zeilboten. Uh, die een, uh, ja, het is voor omstanders enigszins moeilijk te volgen. Je hebt um, diverse klasses van schepen... Uh, naar meting. even staan dus um, als, als makelaar in, in jachten... veejarting mag ik het toch wel even noemen? Nog. Ja, zeker. Jij ja, zeker. Ja, ja. Um, uh, is, voor omstanders is het bijna niet in te schalen... want je hebt boten vanaf 8 meter die meedoen... maar je hebt er ook van 35... en je hebt er zelfs van 60 meter tussen varen. Dus um, het is zelfs als met golven uh, je vaart op handicap, zeg maar. Oké. Okay. En... en uh, maar in de haven, om even nog te komen op de sfeer, um, als je daar boven in, uh, laten we zeggen, Hotel Le Soube zit en je drinkt daar heerlijk je rozeetje op, uh, op het terras en je kijkt op al die mooie schepen waar je echt, uh, uh, nou ja, de koninkrijk en een, een eeuw terug... Uh, even een vraagje tussendoor. Ik heb, uh, je had het net over het uh, restaurant Le Soup Die zit ja. aan de Quai de Suffrain, heb ik het begrepen. En daar staat een heel hey, groot. De Suffren. Ja, daar staat een heel groot standbeeld voor. Weet jij van wie die ja. is? Uh... Overval ik je ermee hoor. Je overval me er zeker mee, ik weet dat niet, niet uit mijn hoofd, ik weet, uh, een heel een heel bekend, heel bekend iemand ja. en hij wordt ook heel veel nagedaan als, uh, door artiesten die dan stilstaan en als je langsloopt en een, een muntje in zo'n bakje doet dat je je wild schrikt dat ze ineens leven, weet je wel. Dus, uh, dat, tot, uh, ook, uh, tot wanneer gaat Le Voile de Saint-Tropez uh, door? In principe, eigenlijk is vandaag de afsluiting, dus de laatste parcours wordt vandaag uh, gevaren. En morgen is er in de oude stad, boven in Saint-Tropez, uh, Le Citadel, zoals dat heet, uh, daar is de prijsuitreiking. Dus vanavond is er al groot feest waarschijnlijk en morgenavond nog groter feest. Ik mag je vertellen, is iedere avond groot feest? <laughs> uh, nou, dat wou ik graag horen. <laughs> ja, ja, de hebben zich uh, afgelopen donderdag een soort carnavaleske uh, vertoning... Uh, dan iedereen gaat zich verkleeden verkleden en uh, gek doen en bommetjes afsteken... ...en uh, Neptunus nadoen. En, uh, enfin, uh, u kent dat wel. Uh, uh, maar dat is eigenlijk iedere avond het geval. Het is, het is echt fantastisch. Het weer is ongelofelijk, bij jullie ook had ik begrepen. Dus, uh... Ja oké, okay, maar daar is het natuurlijk uh, nog, nog iets mooier. Uh, uiteraard. Uh, oh. Dus jij moet vanavond uh, ook weer uh, acte de présence geven? Ar de boot gaat zo, de monteur is zo klaar. Wat ik jou net vertelde eventjes uh, voordat we uh, uh, live waren... is dat mijn boot vanmiddag een klein probleempje had. Er was wat vocht in de rassertank beland. En ik weet niet wat voor vocht is dat is. Of dat Witte Wijn is of Rosé. Maar in ieder geval pruttende enigszins. Dus daar wordt even naar gekeken. En straks gaan we vrolijk uh, richting Saint-Tropez. En uh, ja, de grote zeilboten uh, zijn op dit moment aan het binnenkomen... Het is echt een uniek spektakel. En ben je uh, de afgelopen week uh, uh, uh, nog tijd gehad om voor de inwendige mens wat te zorgen? De inwendige mens is uiteraard zeer wel verzorgd. Ik <laughs> mag, mag wel zeggen dat uh, ik heb van de week, uh, ik doe als makelaar ook uh, charter uh, rondvaart dus zeg maar, tijdens dit soort evenementen. En ik ben uh, aan boord geweest met um, uh, trans mensen. En ik heb daar genoten van een heerlijke champagne. En zelfs, uh, ik mag het bijna niet zeggen, een stukje caviar. Nou, uh, fijn. Het, het kan niet blijven eigenlijk. Um, Hotel Super doet uiteraard altijd mee met dit nautisch evenement. En uh, daar beneden zit Café de Paris. Uh, wordt gesponsord door Gastra. Gastra was voorheen sponsor van de shirtjes van Le Voile de Saint-Tropez. Dat is nu overgenomen door Di Kappa. Oké. Okay. En ik denk dat dat te maken heeft dat men niet al te lang dezelfde sponsor wil hebben. Uh, Café de Paris. Dat zit aan het Domaine du Golf in Saint-Tropez, hè? Uh, ook, ook. Ook. Ook. Maar. Die maar. Het zit ook onder hotellesu. Oké. Okay. Helemaal goed? Nou, ja, dat is helemaal goed. Ze hebben daar bijzonder lekkere wijn. Uh, ik, ik drink dan graag een glaas Minutie. Een, een rozeetje van uh, Frans bodem uiteraard. Een uh, Cote de Provence. Heet lichtroos. Met een heel verfijnde steensmaak. Uh, kortom fantastisch. Eigenlijk in Nederland uh, het is, het is dat koud. Maar niemand serveert het, helaas. Uh, hoe, hoe is het prijsniveau in Saint-Tropez gedurende zo'n evenement? Wordt dan alles dubbel zo duur? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Um, nou ja, ik wil niet zeggen dat het goedkoop is, maar in Brussel <laughs> als uh, een, een Hotel Le Sup en Café de uh, Paris, uh, Café de France, Plus uh, Cinekier niet te vergeten. Voor een goed glas Rosé betaal je daar rond de 6, zes, 6,5 zes euro. Maar. Maar dan mag je wel een nee, dan mag je er wel tien minuten zitten. Ja, je nee, nee, hebt er zelfs. Het is nog erger. Ze doen er zelfs een hapje bij. En dat kost dan weer niets. Oké. Okay. Ik kom niet zo, voor niet zo vaak hier. <laughs> En nou ja, nee, nou, maar de sfeer is gewoon hartstikke leuk. Er zijn heel veel Nederlanders. Uh, het is natuurlijk een nautisch uh, evenement per zang. Uh, de hele regio doet mee. Uh, ik heb al eens eerder verteld, Centro P maakt reclame met het zijn van Centro P. En overal ligt Saint-Maxime, die maakt reclame met het uitzicht op Centro P. Nou ja, ik, ik kan nog uren doorgaan. Uh, nee, als we, we, we spreken dit af, Frank. Als je terug bent in Nederland, oh, dat is over een week of twee, drie, dan uh, nodig je even uit in de uitzicht. Zending. Dat lijkt mij heel goed. Maar Dan het... kom je even gewoon langs. Het zou ook vier weken kunnen worden. <laughs> goed, wij maken ons geen zorgen om jou en je echtgenoten. Bedankt voor, uh, voor je verslag vanuit Saint Tropez. Hartstikke leuk. En uh, we zien je over uh, twee, drie, vier, vijf weken weer terug in Zandvoort. Hartstikke mooi. Oké. Okay. Met een nog en uh, maritieme groeten vanuit Saint Tropez. Hartelijk dank Frank. En hey. Frank. Ja? Het is hier ook fantastisch hoor. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> nee goed, Frank, <lacht> niet alleen bij jou is fantastisch, wij hebben ook 25 graden of zoiets. Ja, maar dat duurt <lacht> niet lang meer, ik heb nieuws voor je. Nee, nee, nee, nee, dat gaat best goed komen. <lacht> oké, okay, Frank, dankjewel hè. Oké, oké. Geniet ervan. Hoi. Hey, Hoi, vanuit saint was dat Frank de Vee. <lacht> Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Speciaal gedraaid voor onze trouwe luisterares Jawel ja, ja. Deze van de Gypsy Kings en Volare en Het is weer tijd voor het gedicht van de week Met Albert Jan Ik heb zo'n afspraak In een café hier in de Houtenstraat. Ik weet niet wie zij is zal ik vragen hoe het met haar gaat? Ik weet slechts haar naam, woonplaats en leeftijd. Was dit wel een goed idee? Ik heb haar maar ontmoet op een internetsite. Was dit wel een goed idee? Misschien is ze een oudere vrouw of een klein raar meisje. Ik weet niet wat ik ervan denken kan. Ze zei dat ze blond was. Maar misschien is ze wel zwart haar tot op haar rug. Het kan allemaal. Nog even bedenk ik mij, maar dan worden de zenuwen meer. Ik sta op een loop naar de deur. Dit, dit doe ik nooit meer. Weer, het gedicht van de week bij CFM. Een spannend gedicht. ja. Het zal je maar overkomen zeg. Oh, oh. Heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En uh, stuur een e-mail naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 bijna zeggen ik voel me als een granaal lunt bellen <laughs> Je veel uh, Phil Collins en uh, Against All Odds. het uh, ene laatste plaatje alweer uh, wat dit programma betreft uh, Albert-Jan. Ja, want de tijd vliegt als je nee je De tijd vliegt he? voorbij, ja. ja maar... Zo uh, uh, Entertainment for You. Rudy komt ietsje later, dus wij mogen de eerste plaat uitkiezen. Heb je al een idee? Oh, oh dan hebben we nog heel nieuws kunnen we nog even afwachten. Nou, oh, daar komen we uit. Helemaal goed. Dus zo Entertainment for You met Rudy na vijf uur bij CFM. Maar er waren weer genoeg evenementen waar de luisteraars naartoe kunnen gaan. Aan. En uh, wij hopen dat u met net zoveel plezier naar dit programma hebt geluisterd als dat wij het voor u hebben kunnen uh, samenstellen. Ja, wij zijn de volgende Stop week weer. Wij zijn de volgende week weer. Back back dag, Roodjohn. Dag, luisteraars. Dag, luisteraars.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 Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life's quite a turn, and it's the final word. You must always face the curtain with the veil. a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.